4 uur. NPO Radio 1 met Lara Renssen. Een goedemiddag komend uur in Nieuws en Co. Het meisje met de parel is een van de beroemdste schilderijen ter wereld. Hun onderzoekers gaan nu proberen om het werk van Vermeer... om daar nog meer over te weten te komen. Hoe komt het bijvoorbeeld zo mooi tot leven? En vrijwilligers die in hun eigen wijk eenzame ouderen opzoeken... hun eigen buurtgenoten. Dat is de kern van het Gouden Stratenplan. De Nieuws en Co. bestaat in zo'n gouden straat.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 daarbij vallen dagelijks ook tientallen burgerdoden. De baby die vanochtend werd ontvoerd in Eersel in Brabant... is waarschijnlijk meegenomen door haar ouders. De pleegmoeder van het meisje was boodschappen aan het doen... toen twee mensen het kind met geweld afpakten, vertelt de politie. Het kind werd uit de maxicozie getrokken en meegenomen door een man en een vrouw... waarvan wij denken dat het de natuurlijke ouders zijn van dit kind. De politie heeft een Amber Alert afgegeven... en roept mensen op uit te kijken naar de ouders van het meisje. Politiemol Mark M. heeft zich gemeld bij de politie in Roermond. M. werd vorige week veroordeeld voor onder meer corruptie en witwassen. Omdat hij niet bij de uitspraak aanwezig was... werd gevreesd dat hij was gevlucht naar het buitenland. Een jongen van 16 is opgepakt voor betrokkenheid... bij een dubbele liquidatie in Rotterdam in december. Twee mensen werden vanuit een auto onder vuur genomen. De jongen is de vierde verdachte in de zaak. Door de vogelgriepuitbraak in Oldenkerk in Groningen... ligt ook een kippenslachterij in een naastgelegen dorp stil. De 250 medewerkers zijn naar huis gestuurd. Bij de politie zijn zo'n tien tips binnengekomen... over de vermiste Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Hij wordt al een dikke week vermist. Zijn moeder heeft nog wel een berichtje van hem gekregen. Maar het is maar de vraag of dat wel van hem komt... vertelde zijn beste vriendin vanmiddag in de nieuwsbv. Dit Het is niet zijn taalgebruik ten eerste. Hij schrijft gewoon woorden anders en zinnen anders, zinnenvol luid... terwijl hij altijd dingen afkort. Dat zijn gewoon die kleine dingen waarvan ik denk... Dat klopt ook niet. Gisteren bracht de politie een opsporingsbericht uit voor Orlando Boldewijn. De Verenigde Naties waarschuwen voor een hongersnood in zuid soedan Bijna de helft van de bevolking kampt volgens de VN... met een tekort aan eerste levensbehoeften. En er is meer geld nodig voor noodhulp, zegt correspondent Koerd Lindijer. Vooral als het gaat om zuid soedan zie je een zekere donormoeheid optreden. Van de benodigde bijna 2 miljard dollar voor deze uh, grote hulpoperatie... om dus te voorkomen dat echt honderden mensen gaan sterven. Voor die operatie is 2 miljard nodig. En daarvan is slechts 4 toegezegd door de donorlanden. In zuid soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Vorige week verscheen al een VN-rapport over oorlogsmisdaden in het Afrikaanse land. Het weer: de bewolking neemt wat toe, maar er is ook nog zon, vooral op de wadden. Kan het af en toe sneeuwen. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond het vriespunt. Vanavond en vannacht opklaringen en lichte tot matige vorst. En morgen overdag verandert er weinig. Kijken we nog even naar de weg. Dennis, mooi. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan nu 10 files en de spits begint vooral rond Rotterdam. Allereerst met een ongeluk op de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam. Bij Hoogvliet 7 kilometer. De linkerreis ook is dicht. De vertraging is een kwartier. Richting Europort staat de kijkersfile bij Spijkenisse 4 kilometer. Aan de andere kant van de stad op de A20 richting Gouda. Tussen Westerlee en Maasluis 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En een stukje verderop voor het knooppunt de 3. De rechterreis ook is hier dicht door een kapotte auto. 5 minuten vertraging. Autobrand tot slot. Tot op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Harderwijk staat 2 kilometer, ook hier slechts nog 5 minuten vertraging. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboeknl longlist. Een klant van ons bij Zeetour zei laatst.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 Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier. Deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, ik heb gewoon echt zin om naar huis te gaan. Ik word uh, gehuldigd in Defcon uh, tijdens het Powerhouden. Ik denk dat plezier bij mij uh, absoluut één staat en voorop staat in een beslissing uh, of ik uh, ga stoppen of niet. En volgens heb ik er heel veel plezier aan. Dan ga ik nog gewoon lekker door. Maar de spelen zijn voorbij. Dat is even wennen. Hè. Voor de medaillewinnaars begint nu een periode van uitrusten en gehuldigd worden. Straks komen ze aan in Amsterdam. Gaat u uiteraard horen. En de situatie in Ghouta in Syrië is. Erbarmelijk, er moet snel iets gebeuren, vinden de VN. De immediate, safe, unimpeded and, and sustained delivery... of humanitarian aid and services... De evacuation of the critically sick and the alleviation of the suffering of the Syrian people. grenzen. Nieuws en Go. Ghouta is de hel op aarde en daar moet een einde aan komen, dat zegt VN-topman Guterres. De Veiligheidsraad roept op tot een staak te vuren, tot humanitaire pauzes. Maar, correspondent Marcel van der Steen, vandaag zien we dat van die oproepen niks terechtkomt, hè? Nee, dat klopt. Vandaag zijn er bij nieuwe bombardementen opnieuw tien mensen om het leven gekomen, waarvan negen uit dezelfde familie. Ze kwamen om toen tijdens een bombardement het huis instorten waarin ze zich schuilhielden. Dus ondanks de resolutie gaat het geweld nog door en het lijkt erop dat Syrië en Rusland de situatie liever zelf in de hand houden. Want ze hebben nu een evacuatieplan en gevechtspauzes aangekondigd op eigen voorwaarden. Benieuwd wat die voorwaarden zijn, Marcel. We horen later van jou. En het Mauritshuis ligt de komende weken... het meisje met de parel van Vermeer helemaal door. En dat zullen ze doen met de allernieuwste technieken. En wat het extra interessant maakt... is dat het allemaal gewoon op zaal gebeurt in het Mauritshuis. Jeroen de Jager is daar nu. Hoe gaan ze dat doen, Jeroen? Ja, en zo sta ik dus inderdaad in die gouden zaal. Een van de belangrijkste zalen van het Mauritshuis. En uh, zie je hier glazen wanden opgesteld. Een glazen huis zou je het kunnen zeggen. In die uh, oranje, in die uh, gouden zaal waar wetenschappers zitten. Daar zitten nu twee dames in, uh, in zwarte jassen uh, achter hun laptop. En op de achtergrond, een beetje in het donker, het meisje met de parel. En uh, de bezoekers die staan dus echt wel op vijf, zes meter afstand te kijken naar dat schilderij. Uh, dat op dit moment niet belicht is, maar uh, onder een soort van. Uh, het heet deze, is de macro XRF-scanner. Die uh, tot uh, op moleculair niveau uh, in dat schilderij min of meer aan het kijken is. De komende twee weken, 24-7, gaat het hier gewoon door. Tien verschillende onderzoeken om de laatste geheimen rond dat meisje met de parel te ontsluieren. Ik ben benieuwd naar meer. Tot zo, Jan. Wij gaan door naar Sint Maarten, want daar zijn de stembussen geopend. De parlementsverkiezingen op het Caribisch eiland... zouden eigenlijk al eerder gehouden worden. Maar misschien weet u het nog, ze werden uitgesteld... vanwege de gevolgen van de orkaan Irma. Dat was september afgelopen jaar. Onze correspondent Dick Draaier pendelt een beetje op en neer... tussen de verschillende stembureaus. Dick, hoe is tot nu toe de opkomst? Ja, de, de stembureaus die zijn uh, zo'n drie uur open op dit moment. En ik moet zeggen, bij de stembureaus waar ik was, was het uh, redelijk stil. Uiteraard bij de opening waren iedereen die wilde stemmen... zo gauw mogelijk in ieder geval voor het werk uh, waren aanwezig. Maar ja, uh, meer dan een handvol vol is het echt niet geweest. En dat uh, is ook wel een beetje het beeld als je door Philipsburg rijdt. Uh, geen verkiezingsborden, nauwelijks campagnevoerders... geen vlaggetjes bij auto's, wat je normaal bij verkiezingen ziet. <tus> dus uh, ja, het, uh, het, uh, ik, ik ben bang dat dat gevolg heeft... Voor de opkomst. En heb je daar een verklaring voor dat, als die opkomst zo laag blijft, wat, wat, is, wat is daar de reden voor? Nou ja, de verkiezingen die zijn natuurlijk het gevolg van Orkaan Irma... en het handelen destijds van premier uh, William Marlin. De bevolking heeft er altijd heel scherp op gereageerd. We zitten niet te wachten op verkiezingen, we moeten dit land opbouwen. En, en dus is men een beetje weg van die politiek uh, gegaan, lijkt het dan. Hè? En even zoiets van, ja, weer een verkiezing, uh, daar hebben wij geen zin in. Nou, en, en uh, het gevolg daarvan is dan misschien die laag opkomst. Aan de andere kant is het ook een probleem met uh, stemkaarten geweest. Uh, nogal wat huizen zijn natuurlijk... Niels tijdens die orkanen en die mensen zijn weggegaan en uh, uh, ja, kunnen niet getraceerd worden. En dan heb je het over zo'n 2000 stemkaarten op een uh, stempopulatie van 22.000... en dan krijg je over twee zetels. Mm. Dus ja, die, op, die opkomst uh, uh, heeft daar ook, uh, uh, gaat daar ook onder lijden, on ontegenzeggelijk. En, en is dat dan ook een signaal naar voormalig minister-president Marlin... die trouwens gewoon weer meedoet? Of moet ik het zo niet zien? Mm. Ja, hij doet wel mee. Hij heeft, uh, hij heeft het waarschijnlijk wel in de, in, de, in de smiezen gehad. Want hij heeft zichzelf als lijstduwer neergezet. Dus uh, als laatste op de lijst. En niet als eerste. Uh, of hij dan geen premier wordt. Of wel, als hij de verkiezingen zou winnen. Dat staat dan nog te bezien. Maar hij heeft uh, dat wel een beetje aangevoeld. En een, een stemmentrekker bovenaan de lijst gezet. Maar hij doet gewoon mee. En dat komt natuurlijk omdat... Of dat komt natuurlijk. Dat komt omdat we hier op Sint Maarten... Uh, niet zozeer stemmen op inhoud, prestatie en beleid. Maar stemmen op uh, who we you Know. Degene die we kennen. En, um, en de personal vote is hier veel belangrijker. En wat dat betreft doet Marlin dus gewoon net als bij alle andere verkiezingen... gewoon weer mee alsof er niets is gebeurd. Dick je dankjewel over de verkiezingen op Sint Maarten. Het is twaalf minuten over vier. Om kwetsbare en eenzame ouderen te helpen gaan in het Utrechtse Transwijk. Vrijwilligers langs bij deze ouderen om hen te helpen. Om hun eenzaamheid te verminderen. U begrijpt, de Nieuwsinkobus is daar, in Transwijk, Saïde Magé. Hoe pakken ze dit aan? Nou, uh, die vrijwilligers hier, Lara, dat zijn uh, buurtbewoners. En die uh, kennen de ouderen dus allemaal hier, uh, hier in de buurt. En dat uh, heeft uh, enorm goed uitgepakt. Ik zit nu in de woonkamer bij uh, Thea Co... Aan de eetafel, samen met Mickey. Mickey is vrijwilliger. Co um, en Thea, ik wil met jullie beginnen. Want uh, Mickey komt samen met de andere vrijwilligers... regelmatig bij jullie over de vloer. Wat doen ze precies voor jullie, Thea? Ja. Het <lacht> <lacht> is toch een beetje spannend, hè, de radio-uitzending. Ja, ja. we hadden het er net over. Bijvoorbeeld vanavond gaat u zingen. Ja, vanavond we, uh, zitten we in een zangkoor. Hartstikke leuk. Riet en de buurvrouw... Ria dus. Ja. Ja, die... Twee vrijwilligers ook. Twee, twee vrijwilligers, die hebben gezorgd dat wij hier bij die club dus kwamen. Maar we kwamen al af en toe in het bejaardenhuis. Ko, moeder heeft hier ook drie jaar gezeten. Ja. En zodoende kwamen wij er wel eens. We gingen er ook wel eens een hapje eten, gezellig. Ja, want dat is een, een beetje de plek waar alles wordt georganiseerd. Maar die vrijwilligers komen ook bij jullie thuis. Ko, wat, wat doen ze voor jou specifiek? Nou, ze word ik, eh, voor mij persoonlijk, word ik wel eens eh, opgehaald. Ja, wanneer er eens dus een keer de busje naar het stadion rijdt. Ook wel eens een keer... Naar FC Utrecht? Naar FC Utrecht, uiteraard, ja. En ook wel een, een fitbehandeling, dat heeft Mickey dan ook geregeld. Ik bedoel, dat vind ik, ja, dat vind ik heel, heel positief. Ja. Want u bent nu wat slechter ter been, dus u bent erg afhankelijk van het vervoer van die vrijwilligers. Uh, ja, dat kan je wel zeggen, ja. He, en dat wordt natuurlijk, als je eenmaal op leeftijd bent... dan wordt het natuurlijk wel broerder, maar dat wordt niet beter. Nee. Maar u wilt niet alleen maar thuis zitten hier samen? Nee, geluk, gelukkig niet. Dat is, uh, dat is nog allemaal mogelijk. Maar dat is mede dankzij uh, ja, het busje. Dus het busje is wel van heel groot belang. Ja, Dat busje is, is er een onderdeel van. Ik ga even naar Mickey. Mickey, je bent dus de vrijwilliger, maar ook bedenker van het Gouden Stratenplan. Want zo heet het. Hoe, hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, ik zag uh, in mijn werk veel ouderen die heel eenzaam zijn. Maar die kon ik niet bereiken. Want ja, dan werk je. Dus ik ben vrijwilliger bij Gouden Dagen. Wat voor werk deed je? Doe ik, ik doe nog steeds. Ik ben begeleider welzijn uh, bij een groot zorgincentrum. Dus ik organiseer activiteiten. En toen dacht ik, van, nou, ik ga buiten mijn werk proberen om die ouderen... met elkaar in contact te laten komen. Eerst met, uh, door het flyeren van activiteiten die ik in het zorgcentrum organiseer. En dat begon zo goed te lopen dat ik oudere vrijwilligers... oudere wijkbewoners gevraagd heb om als vrijwillige activiteiten... te gaan organiseren en ouderen in de wijk te bezoeken. En dat is uh, als een lopend vuurtje gaan rollen. En omdat het flyeren heel veel werk was... hebben we bij uh, het wijkbureau voor elkaar gekregen... dat er nu ook een wijkkrant is, de Zuidwester... waar alle activiteiten... In de wijk bekend zijn en die op 15.000 adressen bezorgd wordt. Ja. Wat is het succes? Hoe verklaar je dat? Het succes is dat de wijkbewoners, de, straat, de mensen in de straat, elkaar kennen. En als ze elkaar niet kennen, elkaar leren kennen. Want Jantje weet of Pietje wat markeert. Pietje weet weer dat Klaasje wat heeft. En zo uh, komt die informatie bij mij, maar ook bij heel veel andere vrijwilligers. Ja, en wat doen die vrijwilligers dan allemaal precies? We worden net inderdaad het busje en een, een zangkoortjes, worden op de hoogte gehouden van de activiteiten. En verder. Ik ja. kan me voorstellen dat ouderen ook bijvoorbeeld bepaalde behoeften op een gegeven moment hebben of zorg nodig hebben. Ja, nou, we, we, we werken ook samen met het buurteam. Het buurt die daar mogen wij onze signalen afgeven als het betreft zorg of andere. Um, uh, problemen. Maar de vrijwilligers die, die, uh, zien ook um, wie er nog extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. De koude deze week. We zetten extra bu uh, de bus in om nog boodschappen te gaan doen, zodat mensen wel in huis uitkomen. Eigen boodschappen kunnen. Dan gaan doen. ze samen boodschappen doen. Samen boodschappen doen, ja. Het voordeel van onze bus is dat het een lift heeft. Dus mensen hoeven ook de hoge instap niet te maken. Ja. Is het moeilijk om binnen te komen bij de ouderen? Heel moeilijk. Maar als je eenmaal binnen bent, dan kom je ook bijna niet meer weg. Nee. Um, uh, wat, wat heel lastig is, is om de ouderen um, te stimuleren om mee naar buiten te gaan. En, en dan niet buiten, buiten, maar om uit hun huis te komen. En dat is, um, en dat blijkt uit ons Gouden Stratenplan, is dat de aanhouden wint. Want als je regelmatig mensen bezoekt of laat weten dat er nog iets uh, uh, te doen is in de wijk. Ja. En je geeft dat niet op. Dan gaan ze op een gegeven moment echt wel een keer mee. En ze ja. ervaren... 9 negen van de tien keer dat het echt fijn is. Ja. Ko uh, neemt ondertussen even de telefoon op. Dan ga ik tot slot nog even naar Thea. Um, Thea, vanavond uh, gaat u dus zingen. Ja. En, en verder, wat zijn andere dingen waarvan u denkt... als ik die vrijwilligers niet had gehad... dan was ik niet naar buiten gegaan... of niet ja. naar die activiteit gegaan? Nou ja, ik ben nogal goed de been, gelukkig. He, dus ik, uh, ik tippel nog wel eventjes. Ja. Maar uh, ja, je, je moet het opzoeken, hè. Mm -hmm. Je moet leuke dingen opzoeken. Ja. En dat doe ik dus hier, in het bejaardenhuis. Ja. Ja, in en, en dankzij die vrijwilligers, die nemen jullie daarmee naartoe? Ja, die vrijwilligers die doen dus ja. Nou, een petje voor ze. Ja. Bingo wordt er ook gespeeld, regelmatig, begreep ik? Nou, ja. Eens in de maand een bingo gehouden. Dat ja, is best leuk. Okay. Feestavondje erbij. Ja, dat is best gezellig. Wordt goed georganiseerd. Nou, je hoort het, Lara. Het is, uh, het is een groot succes. Dat blijkt ook wel. Want het is inmiddels uh, uitgebreid naar zo'n 87 straten. Van die gouden straten hier in Utrecht. En het ministerie heeft inmiddels ook interesse getoond. We gaan er zo meteen over verder praten. Nou, ik hoorde er graag meer over straks. En ik denk, de luisteraars ook zeiden. Tot zo. Kijk nog even naar uh, de weg, Dennis. Mooi. Um, nou, vooral rond Rotterdam staan er veel files. Maar op uh, de A28 is een ongeluk gebeurd. Waardoor de weg is afgesloten richting Utrecht. Tussen Elspet en Harderwijk. Uh, 4 kilometer weg is dus dicht door een autobrand. Andere kant op, file tussen Strandhorst en Elspeed 6 kilometer. En dat levert een kwartier vertraging op. Dan gaan we naar de regio Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag Zuid en de Keteltunnel 8 kilometer file. 20 minuten vertraging. A15 van Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet 7 kilometer door een ongeluk. De linkerreishoek is dicht en de vertraging is een minuut of 20. Kunnen we nog iets te weten komen over het meisje met de parel het wereldberoemde schilderij van Vermeer? Ja, denkt het Mauritshuis. Ja, denken wetenschappers. Je hoort ze zo. Man, about it Mm, Santana. Nou, dat is die zeker. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. Negen minuten voor half vijf. U kent het meisje met de parel ongetwijfeld geschilderd door Johannes Vermeer. een van de beroemdste schilderijen uit onze Gouden Eeuw. Naast een roman is er bijvoorbeeld ook al een film over gemaakt... met Hollywoodsterren zoals Scarlett Johansson en Colin Firth in de hoofdrollen. Vanmiddag is het Mauritshuis gestart met het grootste onderzoek ooit naar dat schilderij... Twee weken lang zullen wetenschappers het meisje... aan tien verschillende soorten onderzoekstechnieken onderwerpen. En de grote vraag is natuurlijk of er bij de Mona Lisa van het Noorden... nog iets nieuws ontdekt zal worden. Verslaggever Jeroen de Jager was bij de start van het onderzoek. Girl with a pearl earring. He me. Daar waar Vermeer helemaal binnenkeek bij het meisje met de parel... gaan ze hier nu met tien nieuwe technieken... Helemaal in dat schilderij om te kijken waaruit het is opgebouwd. In de gouden zaal van het Mauritshuis is een glazen huis gebouwd... waar de komende twee weken een plein publiek dat onderzoek wordt verricht. Hallo. Jeroen die jaren. Abby Venderveer, de onderzoeksleider, komt nu uit de glazen kooi. En die zit ja. dus op slot. Het publiek kan niet zomaar naar binnen, want nee, dan ja. kunnen ze ineens bij het meisje komen. Daarom zag je... daar. weer. Ja. Ja, daarom die sleutel ook. Ja, ja. oké, okay, goed. Leuk. Okay. Ik hoorde u uh, eerder zeggen dat u misschien wel hele opwinnende resultaten verwachten. Waar moet ik dan aan denken? Nou, wij uh, met verschillende uh, wetenschappelijke apparaturen kijken wij door de bovenste verflagen heen tot diep in het laagstructuur. Dus een van de verwastingen die wij hebben is uh, wat zit onder het onder het oppervlak. Want wij weten van uh, monsters die genomen zijn in 1994... dat uh, in uh, bepaalde delen van het schilderij... bijvoorbeeld de kleding... is vermeer met verschillende uh, onderlagen... in verschillende tinten bruin begonnen. Mm -hmm. Nou Gebruikt hij dezelfde soorten onderlagen... in andere gebieden van de schilderij? Dat kunnen we zien door middel van uh, de apparatuur... die, die wij uh, tijdens die twee weken gebruiken. Okay. Ja. Want in 1994 is het laatste onderzoek gedaan. En dit onderzoek verschilt dat heel erg... van dat onderzoek van toen? Ja, de laatste de laatste 25 jaar uh, zijn de technieken voor onderzoek enorm ontwikkeld. Vooral op het gebied van wat we noemen niet-invasief onderzoek... waar je het schilderij niet hoeft aan te raken. Okay. Dat is enorm ontwikkeld door uh, verschillende scanners. Die scannen het oppervlak millimeter per millimeter. Uh, waar we kunnen detecteren de elementen die zitten in de pigmenten aan en onder het oppervlak. Ja, ja, je gaat echt uh, bijna op micro, op, op moleculair niveau dat schilderij ontleden. Ja, nou echt op micro. Niveau. We hebben digitale microscopen die vergroten de, het oppervlak 7000 keer, bijvoorbeeld. We hebben ook scanners die kijken naar de kleur, glans en topografie van de schilderij. En ook infrarode technieken waar we uh, uh, de koolstofhoudende pigmenten onder het oppervlak uh, kunnen detecteren. Ik stel ja. even een uh, vraag: die staat in het glazen huis en krijgt ondertussen instructies van uh, Pierre Udijn. Vanavond even kijken op het journaal want die uh, gaat er weer iets apart van maken. Uh, want ze gaat dan zometeen van achter het glas de antwoorden geven. Even wachten met antwoorden tot ik weer teruggelopen ben. Emily uh, Gordenkel, u bent uh, hier directeur van het Maukenshuis. Echte parels uh, in uw oren trouwens? Inderdaad, ik heb ze speciaal voor vandaag eigenlijk. Yeah, yeah. Dat meisje heeft geen echte parel in de oren, hebben we al ontdekt. We weten lang dat het geen echte parel is, precies zo. Maar wat het nou wel was, of het was een nepper... Maar Vermeer was zo'n fantastische schilder... als hij zin had om een grote paal te schilderen, dan deed hij dat gewoon. Herbergt het schilderij wellicht meer geheimen nog... die u nu kunt gaan onderzoeken? Natuurlijk, we hebben gewoon vragen... die we nu kunnen stellen aan de hand van dit nieuwe apparatuur. Bijvoorbeeld, hoe bouwde Vermeer zijn doek op? We weten eigenlijk niet hoe hij te werk ging. U bedoelt de gelaagdheid van, van, van de verf? Precies. En ik ken een hele goede schilder. En die heeft daar twee uur voor gestaan. En hij zei van: Ik kom er niet uit. Hoe heeft hij dat opgebouwd? En met deze nieuwe technieken kunnen we zien: oké, okay, waar is die begonnen? Wat ging daarna? En, en waar, hij, waar kijk je dus naar uiteindelijk als je de oppervlakte ziet? Je kunt er zo meteen dwars doorheen kijken, bij wijze van spreken. Absoluut. Het is alsof je die lagen weg kan tellen. Ja. Nou, dat is één voorbeeld. Ander razend interessant is: waar haalde hij zijn verf vandaan? Waar kwamen al die pigmenten? He, die, die, de samenstelling van de verf, waar kwam dat vandaan? Was dat uit kunnen we daardoor meer over meer zijn werkwijze leren of zijn materialen. Mm -hmm. uh, je kan straks met gigantische microscopen kijken naar de oppervlakte. Wat dat gaat opleveren, dat weet je niet. Maar je kan dat nu voor het eerst. En dat komt vroeger niet. De pers krijgt nu de mogelijkheid om dus door die glazen wanden... Ja. perspex wanden in een aluminium frame... te kijken naar uh, de eerste scan van het meisje met de parel. Er zijn twee medewerkers die staan binnen... Dit glazen huis in zwarte jassen. En, uh, nou, er staat nu een uh, apparaat voor het meisje. En dat zie je heel langzaam gestructureerd, dat werk scannen. Robert van Lang, u bent uh, verbonden aan het Rijksmuseum. Dit apparaat wat nu uh, aan het kennen is geweest... dat komt van het Rijksmuseum, hè? Het apparaat komt van het Rijksmuseum, ja. klopt. Ja. Wat ik me nou afvraag... Hè, nou wordt er twee weken lang worden er tien onderzoeken verricht hier op dit uh, meisje. Vermeer heeft dit al ooit geschilderd. Daar verandert niks aan aan dit werk. Welk onderzoek je er ook op loslaat, denk ik. Waarvoor is dit allemaal nodig? Wat gaan we zien hier van, dit, van dat onderzoek? Nou, wat je hierbij gaat zien is... Eigenlijk de naakte waarheid, als men wil. De naakte waarheid van, we krijgen hier een inzicht... in wat Vermeer heeft geschilderd, als welke pigmenten dat hij heeft gebruikt. Mm -hmm. Maar ook de pigmenten die daar later aan zijn toegevoegd. De retouches, die zijn toegevoegd. Retouches? Wat zijn dat, retouches? Nou, stel bij het schoonmaken het, van het schilderij in het verleden... Daarbij is, de middelen die men ter beschikking had... die waren niet altijd... die waren vrij grof. Daarbij verloor men dus ook delen van het oorspronkelijke verf. Nou, die hele minuscule kleine deeltjes van de oorspronkelijke verf die men verloor... die worden nu zichtbaar gemaakt. Maar wat we dan wel heel goed gaan zien... is van, ja, hoe zat het nou eigenlijk precies? Wat is dus nog oorspronkelijk van Vermeer en wat niet? Wat is het echt? Waar kijken we echt naar? Met andere woorden, kunnen we op een non-invasieve wijze, dus zonder dat we allemaal samples gaan nemen enzovoort, kunnen wij nu een inzicht krijgen van hoe het eruit ziet. En hoe het er echt uitziet. Daar kijken we naar. Spannend, hè? Uh, ik kan u melden dat de Olympische sporters in de buurt zijn. Uh, van boord wordt getwitterd dat er straaljagers van de luchtmacht... meevliegen inmiddels. En je kan dat ook zien op foto's. Moet maar even kijken op onze eigen Twitter-account. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. We hebben gekozen voor Syrië. Ondanks noodkreten van de bevolking... en een resolutie van de Veiligheidsraad... is er nog geen gevechtspauze rond Ghouta in Syrië. Mohammed Kanfars komt uit Ghouta... en houdt dagelijks contact met mensen in de belegerde stad. NTO Radio 1. We spreek hem straks, je hoort het zo. We gaan er door wat Megers in het nos Journal. Ja, want als er dan de Russische president Poetin ligt, over Oost-Ghouta gesproken... dan is er vanaf morgen een dagelijkse gevechtspauze. Dat heeft hij bevolen. Vanaf morgen moeten burgers in de belegerde enclave... dagelijks tussen negen ochtends en twee uur s middags de kans hebben om zich in veiligheid te brengen, vindt Poetin. Twee dagen geleden werd in de VN Veiligheidsraad... een wapenstilstand van dertig dagen geëist. Maar operaties tegen aan Al-Qaeda en IS-gelieerde groepen... die mochten doorgaan. In Rotterdam is een jongen van 16 opgepakt voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie in december. Wat zijn rol is geweest is nog niet duidelijk. Het is de vierde verdachte in deze zaak. Politiemol Mark M, die vorige week veroordeeld werd voor corruptie, lekken en witwassen, die heeft zich vanochtend gemeld bij de politie in Roermond en hij zit inmiddels vast. M was vorige week niet aanwezig bij de uitspraak en gevreesd werd toen dat hij in Oekraïne zat. De politie heeft nog geen idee waar de baby is... die vanochtend werd ontvoerd in het Brabantse dorp Eersel. Het meisje van zes maanden woonde bij een pleeggezin. Ze werd vanochtend met geweld door haar biologische ouders... meegenomen bij een supermarkt. Vanmiddag gaf de politie een Amber Alert af voor de baby... omdat haar veiligheid in gevaar is. We hoorde hem al eventjes. We gaan naar Marco Verhoef. Dank je wel, Doral. Um, Marco, hoe uh, is het weer buiten? Want ik vond het vanmiddag wel... Ja, het is, uh, is, uh, het is fris, het vriest. Uh, het hier en daar is de temperatuur net even boven het vriespunt gekomen. Maar verder dan plus 1 zijn we niet geweest. En er zijn ook plekken waar het gewoon net onder nul is gebleven. En de temperatuur zal de komende uur alleen maar weer gaan dalen. Dus het is vooral het gevoel eigenlijk, ja, lijk, hè? Ja, nou ja goed, het is, uh, normaal gesproken wordt het in dit jaar getij, eind februari, 7 graden. En daar zitten we dus sowieso al 7 graden ruim onder. Uh, op sommige plaatsen zelfs 8 of 9. Ja, en dat is inderdaad echt wel koud te noemen natuurlijk. Winter mm -hmm. ook nog eens bij. Die wind gaat wel wat afnemen. En op zich is dat uh, best wel eventjes pret. Uiteindelijk zal het kwik dalen vannacht naar min 6 tot min 9. En dat is natuurlijk ook echt wel stevige matige vorst. Met in het zuiden, meest helder weer, in het noorden wat meer wolken. En vooral op de wadden nog een enkele sneeuwbui. Hoe ziet de, hoe ziet de week eruit? Ja, morgen hebben we in het noorden van ons land af en toe een sneeuwbui. Vooral de wadden, maar misschien ook in Friesland, Groningen of de kop van Noord-Holland. Verder is het droog met een wisseling van zon en wolken. Temperatuur net onder het vriespunt en een zwakke tot matige oost tot noordoosten wind. Valt dus allemaal wel mee. Maar de temperatuur gaat nog iets omlaag en de wind zwelt ook weer aan, woensdag, uh, matig tot vrij krachtig, met min drie maximaal. Ja, dat is echt uh, voor het gevoel behoorlijk koud. En dat geldt eigenlijk ook voor de donderdag. Misschien net een fractie minder koud op de thermometers, maar nog wel weer net iets meer wind. Beide dagen zijn wel droog, met een mix van zon en wolken. En hoe zit het nou met dat beeld over het kunnen schaats? Want ik heb het idee dat daar nog heel erg over getwijfeld wordt, of dat überhaupt wel gaat kunnen. Ja, wind is natuurlijk vooral een probleem. Je ziet op veel plaatsen dat er her en der wel ijs ligt. En uh, dat op sommige plaatsen dat ijs ook wel enigszins een uh, aardige uh, uh, dikte begint te krijgen. Mm. Maar kijk je iets verder het water op, dan kan er zomaar weer een windwak zitten. Ja, ja. En zolang die wind blijft doorblazen, ja, blijft zo'n windwak ook, ook gewoon open. Nou ja, goed, met een komende nacht die even iets rustiger is wat wind betreft, zou dat dan misschien dicht kunnen vriezen. En zou het ijs de komende dagen wel wat meer moeten gaan aangroeien. Nou, we gaan het zien. Dankjewel. Marco Verhoef, Dennis Mooi, die weet waar het vast staat op de weg. Nou, er staan 22 files nu. De meeste vertraging op de wegen rond Rotterdam, maar ook op de Veluwe op de A28. Want uh, ze zijn er bezig met de blussen van een auto Autobrand. Op de A28 richting Utrecht staat tussen Elspet en Harderwijk 8 kilometer file. De rechterrijstok is dicht. De vertraging is ruim een uur. Het verkeer van Zolle naar, uh, naar Utrecht rijdt het beste om via Apeldoorn over de A50 en uh, de A1. Dan uh, de andere kant op, 20 minuten vertraging. Dat is de kijkersviel op de A28. Op uh, de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen naar de vesting en knooppunt Ems 8 kilometer door een ongeluk. Vertraging is hier snel opgelopen tot drie kwartier. A2 bij Eindhoven richting Maastricht, 7 kilometer voor het knooppunt De Hoogt. De linker rijstrook is dicht en dat levert je een half uur vertraging op. Dan bij Rotterdam een ongeluk op de A15 vanuit de Europoort. Bij Hoogvliet 8 kilometer file. De linkerrijstok is dicht en 20 minuten vertraging. En de andere kant op staat tussen Sjaloos en Spijkenissen 8 kilometer door een kapotte auto. Hier is de rechterrijstok weer dicht. En ook hier is de vertraging zo'n 20 minuten.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 Dus jij ook? Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evi van We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com Start met beleggen vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evi van Vijf minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. Het geven van borstvoeding, dat is niet voor iedere moeder weggelegd. Als een baby toch moedermelk willen geven... dan zijn er nu platforms waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Deze moeder bijvoorbeeld bewaart melk van 18 vrouwen voor haar kind. Nou, we hebben, dat ik zwanger was, een vriezer aangeschaft. Speciaal ervoor. En die heeft op een gegeven moment helemaal vol gezeten... Uh, en nee, dat wordt dan, uh, de moeders bewaren het in zakjes. Uh, dat, uh, zo wordt het aangeleverd. Ja, dat is toch wel een bijzonder fenomeen. Aangeschoven is verslaggever Ellen Brands van Nieuwsuur. En je hebt voor het programma uh, onderzoek gedaan naar het fenomeen. Heeft het nou een grote vlucht genomen, Ellen? Ja, ik heb uh, het onderzoek samen met Marit Willemsen... Erik van Zummeren en Tove Oegma gedaan. En uh, ja, wij merkten dat juist door de komst van social media... het Groot aan het worden is eigenlijk. Want het gebeurde vroeger ook al, maar mondjesmaat, omdat mm. je het dan echt op basis van postcode deed. Of echt een buurvrouw of een via, ding, via, ja. Maar kleinschalig. En nu ja, iedereen kan elkaar vinden op Facebook. Want daar is waar het plaatsvindt op, op Facebook. Zijn groepjes die dan elkaar uh, leren kennen? Ja, je hebt internationale groepen zoals Human Milk for Human Babies en Iets om Fiets. En in Nederland heb je dan borstvoeding, donormelk en moedermelknetwerk. En het kan zo zijn dat jij borstvoeding geeft aan je kind en mm. op je werk aan het kolven bent en dat je zo'n hoge productie hebt, zo noemen ze dat, dat je eigen kind dat niet op kan. Okay. En dat vinden ze, het, het ergste wat je kan doen is dat door de gootsteen spoelen. Dus ze bieden dan hun vriezer uh, aan uh, andere moeders aan. En gaat dit echt om ruilen of zit hier ook een commercieel belang achter? Nee, dit is echt ruilen. Dit zijn hele idealistische vrouwen die ook per se hun kind moedermelk willen geven. Die zeggen: ik heb mijn kind al twee weken geen vloeibare liefde kunnen geven. Dus nou, ja, dan komt er altijd wel weer iemand uit de buurt die zegt: nou, ik heb nog wel vier liter in mijn vriezer. Kom maar halen. Zo. Ja, dan heb je wel een goede productie inderdaad. Want er zijn dus het, het verschil dus per vrouw hoeveel je ja, moedermelk kan produceren. Ja, bij de een gaat dat makkelijker dan bij de ander. Bij de een helemaal niet en bij de ander juist heel erg veel. Ja, en... en die zoeken elkaar op. Okay, niet iedereen is enthousiast trouwens, over deze relbank voor moedermelk. Professor uh, Neonatologie, dat is Hans van voor, is oprichter van de enige officiële moedermelkbank. En die heeft uh, kritiek op het ontbreken van controle. Laten we even luisteren. Aan de ene kant kan ik het goed begrijpen... en aan de andere kant vind ik het gevaarlijk... als het gebeurt zonder uh, goede controle. En dat is het risico van dit soort groepen dat er uh, geen controle is en dat er melk wordt uitgewisseld... Uh, tussen verschillende moeders. En uh, waarvan je niet zeker weet... of de donormoeder niet een besmettelijke ziekte bij zich draagt. Ja, oké. Okay. Uh, wat zeggen de gebruikers, Ellen? En de initiatiefnemers op deze kritiek? Ja, die zeggen maar, dit gaat allemaal op basis van vertrouwen. En je komt toch bij mensen thuis en dan zie je toch of het oké okay is. En als je er niet goed bij voelt, moet je het niet doen... En als je het je eigen kindje geeft, ja, dan zal het wel goed zitten. Ja, ja, ja. Het is allemaal op basis van vertrouwen, zeggen ze. En de die houdt uh, de officiële moedermelkbank wel in de gaten. Hè? Is dat dan die moedermelkbank van, uh, van Goudhoever? Ja, okay. het zit aan de VU Medisch Centrum. En de melk die daarin uh, wordt bewaard, uh, is voor premature baby's. Dus dat is voor de hele kwetsbare. En daar gaat een enorm... Proces aan vooraf voordat dat gebruikt wordt. Ja, want dat, dat is natuurlijk, als, als, als dat daar fout gaat, dan is dat heel. Uh, is een risico voor zo'n kindje ja, natuurlijk. 30 minuten op 62,5 graad gepasteuriseerd. Oké. Okay. Um, maar goed, die, de vrouwen die hier uh, gebruik van maken, die zeggen het, het is oké. Okay. Die vinden fenomen... het Ja, ja. oké. Okay. Op NPO 2 in Nieuwsuur meer over dit toch wel bijzondere fenomeen: um, moedermelk uit ruil. Dank je wel, Ellen. 10 minuten over half vijf. Tijd voor de dagelijkse dosis Tech Gadget. Bij mij is nos tech directeur Nando um, Nou, Deze week wordt in Barcelona het jaarlijkse Mobile World Congress gehouden. Jij bent daar niet bij aanwezig. Jij volgt het vanuit Nederland, hè? Kan je iets vertellen, Nando, welke noemenswaardige dingen daar al voorbij zijn gekomen? Jazeker. Nou, laten we maar gelijk beginnen met de belangrijkste speler op de beurs. Samsung. Dat bedrijf pakt letterlijk altijd de vooravond van de beurs. Namelijk zondagavond om zijn nieuwste ja, vlaggenschip eh, te presenteren. En eh, het zal je niet verbazen, Vorig jaar was het de Galaxy S8. Nu is dat de Galaxy S9. Nee. Ja, echt. Dit <hijen> is ongelooflijk, joh. De, de, het is gewoon heel voorspelbaar. <hijen> uh, en de, de, de veranderingen die zijn ook niet zo heel erg groot in vergelijking met vorig jaar. Dat komt omdat de veranderingen toen jaar vrij groot waren. Dus ja, en Samsung bouwt voort op wat ze toen goed hebben gedaan. De belangrijkste verandering zit in de camera en daarbij is één ding wat opvallend... want ook door de techjournalisten daar ja, wordt uitgelicht. En dat is wat we noemen een mechanisch diafragma. En dat zit in de lens van de camera. En het idee is dat dus in de lens een, een diafragma zit dat zich kan veranderen. De diafragma zorgt ervoor dat hoeveel licht er op de camera sensor komt en hoe meer licht hoe beter je in een donkere ruimte een foto kunt maken. Nee, en door de aanpassen in dat toestel... kun je dus in een ja, donkere situatie beter foto's maken. Oké, okay, dus, dus nou, dat is wel interessant om... Um, of dat, ik kan me voorstellen dat dat consumenten trekt... die zo'n camera zouden willen uh, op hun telefoon. Ja, zeker. Uh, um, verder nog iets voorbij zien komen? Nou ja, of het echt uh, iets zegt over de waarde van de beurs... dat laat ik graag in het midden. Maar het is wel opvallend dat Nokia, net als vorig jaar... opnieuw de show stilt met een, ja, een, een oud toestel dat opnieuw leven inblaast. Hello Hello Neo Do you know who this is? Yeah. Ja, en het zal u duidelijk zijn, dit zijn niet uh, geluiden van, vanaf de beurs nu... maar uh, van, de, van de film The Matrix, uh, die al bijna twintig jaar geleden in de bioscoop te zien was. Want Nokia heeft naar de telefoon gekeken die we hier hoorden klikken als het ware, dus ja. ook naar de bananafoon. En die hebben ze in een nieuw jasje uitgebracht. Uh, uh, en daarmee spelen ze uiteraard in op de nostalgische gevoelens van de bezoekers en uh, het techjournaal dat daar massaal aanwezig is. Deze is vorig volgend jaar ook met de Nokia 3310. Dit is de 8810 en die is dus verkrijgbaar met een ja, kleurig scherm n 4G. En wordt voor een, uh, nou ja, uh, 80 euro wordt hij verkocht. Dus dat kan best een aardige tweede telefoon zijn. En zo probeert uh, de exploitant van Nokia uh, HMD uh, opnieuw aandacht te trekken. En dat ja, lijkt ze aardig goed te lukken. Omschrijf hem is, die, die telefoon Want dat was gewoon een soort uh, platte, gele... Het was een... een, een, een in de, de film, de Matrix is het zwarte... maar in dit geval is het de gele telefoon... waarbij uh, er een, ja, een soort van ja, klepje over het toetsenbord heen zit... en ja. dat schrijft naar beneden. En oh, dan kun je wel tikken. Ja, gewoon heel old school, heel nostalgisch. En, en het is geen smartphone dus, maar het, het is weer... Het, het is een zeker, Het is wat we noemen een featurephone. Dus ja. het, het heeft niet alle functies van een Android of een iOS toestel... Maar het heeft wel gewoon 4G. Dus je kunt er op in zekere zin wel normaal gebruik van maken. Okay. En het heeft vermoedelijk een langere batterij dan de gemiddelde iPhone. Ja, want je ziet uh, ergens ook bij sommige mensen... dat ze steeds, he, die oude telefoon... die hele bekende van Nokia is ook weer op de markt gekomen. Mm -hmm. dat, dat ze minder smartphone willen. He, eigenlijk ja. terug naar een soort simpele telefoon. Zeker, en daar spelen ze hier natuurlijk ook op in, op, op die drang. Uh, maar het aantal mensen dat dat wil, is niet zo heel erg groot. Ze spelen hier vooral in op een soort van... nou ja, ze verkopen ook andere telefoons, normale smartphones. En door dit soort andere telefoons bij te betrekken, ja, trek je publiek. En hoop je, hopen zij uh, op meer publiciteit en dus op meer verkopen. Je noemde al Samsung eventjes, ja. die grijpt deze beurs vaak aan... om zijn nieuwste producten te laten zien. Geldt dat ook voor andere grote merken? Nou ja, Apple en Google zijn traditiegetrouw uh, uh, vaak... misschien in zekere zin wel aanwezig. Ze hebben wel vertegenwoordigers langs, uh, rondlopen. Maar ze, ja, ze tonen geen nieuw product aan. Die creëren meer hun eigen momenten, hè? Ja, dat doen ze zeker. Apple doet het heel bekend. In september verwachten we de nieuwste iPhone. En Google pakte volgens mij uh, uh, jaarlijks het oktober moment voor. Um, je ziet vooral kleinere, vaak Aziatische spelers uh, daar rondlopen die hun telefoon presenteren. Denk aan Huawei, denk aan LG, denk aan Sony, de vrij traditionele makers. Wat ook wel grappig is, is een, een naam die ons, die jouw waarschijnlijk niks zegt en de luisteraars ook niet, is Vivo. Dat is een mm -hmm. speler die voor het eerst voor Apple en Samsung uh, een vingerafscanner in het scherm wist te maken. Dus dat betekent dat je geen Fysieke scanner mee hebt, maar die zit in het scherm ingebouwd. En uh, Apple en Samsung, die, zijn er nog, die werken daar nog aan, uh, volgens de geruchten. Uh, en ja, wat ze nu heel grappig hebben gedaan, het is een klein beetje een gimmick. Maar we hebben natuurlijk allemaal een, ja, een frontcamera om selfies mee te maken. En ze hebben nu bedacht dat ze een fysieke camera uit het scherm laten komen. Op het moment dat je een selfie wil maken. Het oh is een my beetje God. de gimmick, maar het is wel heel grappig. <laughs> en zo zie je dat al die spelers proberen op een eigen manier... de aandacht te trekken op die beurs. Nou, ik vind het leuk. Dankjewel. Nando Kastelijn over de Mobile World Congress... wordt jaarlijks gehouden in Barcelona. Nog even naar de weg. Dennis Mooi, hoe is het daar? Nou, over het uh, algemeen, het hele beeld... Uh, is, uh, is het wat minder druk dan gebruikelijk. Vanwege de vakantie natuurlijk. Maar uh, er zitten wel een paar files tussen... waar je heel veel vertraging oploopt. Zoals op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Soestad 10 kilometer door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. Maar dat kost je al met al wel een uur extra. Ruim drie kwartier vertraging bij Eindhoven. Op de A2 richting Maastricht door een ongeluk. Tussen het knooppunt Waterdorp en het knooppunt De Hoogstad 7 kilometer... Je kan het beste voor de rechte parallelbaan kiezen. Dan volg je de borden Randweg N2. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Epen en Harderwijk 9 kilometer en een uur vertraging door een autobrand. Rechte is dicht. Als je van Zwolle naar Amersfoort of Utrecht wil, kan je het beste omrijden via Apeldoorn. Nieuws en Co. Het is kwart voor vijf. De Nieuws en Koobus is in de Utrechtse wijk Transwijk. Hier gaan vrijwilligers langs bij kwetsbare en eenzame ouderen... om ze te helpen om hun eenzaamheid te verminderen, Saïde Magé. Um, ja, werkt dit? Ja, ja, het werkt heel erg. Tenminste, ik kijk nu even in de bus naar alle mensen die erbij betrokken zijn. Dit werkt. Ja, we hebben net al een half uurtje met elkaar gekletst, uh, Lara, in de tussentijd. Dus ik heb al uh, wat mooie verhalen voorbij zien komen. En waarom het zo werkt, is ja, dat het met name die persoonlijke benadering... dat werkt heel erg goed. De drempel is veel lager om mee te doen als je als eenzame oudere thuis zit. Als er in één keer een bekende aanklopt om te zeggen... hé, hey, er zijn hartstikke leuke activiteiten hier te doen. Waarom doe je niet mee? Eén van die vrijwilligers is Riet... Riet, welkom bij ons in de bus. Dank u. Um, ja, Riet, wat ook zo'n succes maakt, heb ik me net laten vertellen... is dat het niet alleen fijn is voor die eenzame ouderen die hulp krijgen... maar ook voor de vrijwilligers. Want ja, u bent eigenlijk als vrijwilliger aan de slag gegaan... omdat u zelf ook best wel eenzaam was. Kunt u uitleggen hoe die situatie daarvoor was, voordat u vrijwilliger werd? Nou, toen ik vrijwilliger werd, heb ik heel veel gesport. Ja, voordat u vrijwilliger werd, Voordat ik he? vrijwilliger heb ik heel veel gesport. En wat door... deed u allemaal? Uh, ik deed van mijn vierde tot mijn achttiende turnen. Vanaf mijn twaalfde tot aan mijn vijftigste handbal. En vanaf mijn vierde tot mijn vijftigste heb ik getennis. En toen kwam daar abrupt een einde aan? En toen kwam er abrupt een einde aan door een operatie en zo. En toen uh, was Zit ik zeven u thuis? weken. thuis. Toen zat u ineens thuis? Of? Nee, ja, maar ik heb eerst zeven weken daar in Transwijk gezeten in, uh, bij de zusters en, uh, voor revalidatie. Ja. En zo doe ik de ben ik. Dus bij de vrijwilligers gekomen. Ja, want, want u heeft niet heel veel familieleden. Nee. Nee. nee. Dus. dus, dus u was... uh, maar vervelen doe ik me nooit, hoor. Nee, nu niet meer. Ja, nee. nee, want kunt u uitleggen, we hebben net even het programma doorgenomen, uw agenda. U heeft het nu razend druk. Ja. Wat ik, doet u uh, allemaal? Nou, ik zit op een koor. ben ik penningmeester van. Ik zit in. Uh, ook van het Oranje Comité, ben ik ook penningmeester van, Utrecht Zuidwest. We zitten bij de Zonnebloem. En vrijwilligste hier. Ja, en in Transwijk. In Transwijk, precies. Want daarom staan wij hier vandaag ja, met ja. die bus hè, voor het Gouden Stratenplan. Ja, ja. Wat doet u daarvoor, voor, voor dat project? Nou, we gaan dus uh, met mensen gaan we dus, uh, proberen we uit huis te krijgen. Hm. En dan een dagje uit bijvoorbeeld af een paar uurtjes uit. Soms een uur is voor de mensen al te veel. Mm -hmm. Maar dan zijn ze er toch uit. Ze zitten in het busje. En als we dan ergens rijden door, door de wijk heen... dan zeggen ze, oh, hier heb ik gewoond. Oh, hier heb ik ook gewoond. En dan rijden we iets verder en zo. Dan wordt wel eens een uur, twee uur, dat we rijden. Ja, jullie gaan samen de hort op. Ja. Ik ga even naar uw overbuurvrouw Ria. Ook betrokken als, uh, als vrijwilliger bij het Gouden Stratenplan. Ja, um, ja Riet, je zegt het net al. Het is niet makkelijk hè, om binnen te komen. Helemaal ja. niet. Nee, wat treft u dan aan? Zonder oudjes, klagend en niet uit huis willend. Nee. En dan probeer je ze eruit te krijgen. En dat uh, lukt je praktisch nooit. Nee, maar, nou, maar toch ook wel. wel. Want, op de, de duur doet u dan? wel. Want wat is dat? Wat is die doorslaggevende factor dan? Ja, even praten en eens even vertellen hoe gezellig het kan zijn. Kom mee. En dan kan je daar eens even een kopje koffie drinken. En dan zie je ook al dezelfde leeftijdgenoten. Kan je daar eens een babbeltje mee maken? Nou, Houdt het ook dat u een bekende bent uit de buurt? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want ze laat anders ook niemand binnen. Nee. Dat is uh, een bekend gezicht. Als je woont hier al heel lang. En dan krijg je de gezichten, ken je wel. Namen niet. En je hebt ook nooit geen contact gehad met de mensen. Maar dat merk je wel, dat is, geeft de doorslag meestal. En wat is dan het verschil? Want. Ik moet nu heel erg gaan oppassen, maar ja, u, u bent zelf ook wat ouder, 88? Ja. ja. ja. En, en u zit niet in datzelfde schuitje als die mensen die u hulp biedt? Nee, toen mijn man overleden is, zat ik wel in datzelfde schuitje. Ja? Want ik trok me ook terug. En hoe zagen uw dagen er toen uit dan? Puzzelen, lezen, eh, veel weg met de fiets, dat wel. Maar wel alleen? Alleen, ja. ja. En toen, toen heeft u zelf dat vrijwilligerswerk opgezocht. Nou, eigenlijk door toeval kwam ik bij Riet terecht. Die ging ik opzoeken. Dat zei je, het verlang in de verzorging lag. Ja, dat was na de, na dus inderdaad na die operatie? Ja, na de operatie van Riet. Ja. En, nou, en dan uh, zie je dat, hoe dat daar gaat. Leuk. Wil je ook eens even helpen? Ja, doe je dan eventjes. Ach, zou je ook geen vrijwilliger willen worden? Nou, hebben een tijdje zo meegelopen zonder vrijwilliger te zijn. Dus niet gebonden. Nou ja, dan bevalt het en dan loop je erin en dan breidt zich dat uit. Ja. En nu zijn wordt... jullie samen echt een bekend duo hier in de buurt... Ria en nou, Riet. ze zeggen wel, ze vragen wel eens of we zusjes zijn. <laughs> Voelt dat inmiddels ook een beetje zo? Ja, nou, nee, <laughs> nee. We oh, nee, hebben oh, okay, nee, twee verschillende krachten. Goede vriendinnen. <kwijnt> uh, nou, we komen niet met elkaar over de vloer. Dus, uh, nee, nee, gewoon als we wat ervoor, nodig hebben, nee. dan uh, op een afstandje. Ja. En we, we hoorden net al een beetje van Riet. Jullie nemen mensen mee naar buiten. Ja. Wat, wat voor activiteiten zijn dat, uh, Ria? Nou, dat, dat, we, we gaan ook uh, je de Boelen. Hebben we ook opgezet hier in het park. Ja. En dan hebben we ook de buurman meegekregen. Ah, die gaat ook mee. En, uh, en nog meer, meerdere, meer, maar goed. Dat is ook betrekkelijk weinig hoor. Ja. Maar het gebeurt wel. Maar, het gebeurt. maar uh, kunnen jullie nu, dus een paar jaar gaande, dit uh, project. Hoeveel mensen hebben jullie toch uiteindelijk uh, uit huis weten te trekken? Nou, nou aardig wat, hè? toch wel. Maar de mensen gaan om ook te overlijden weer. Het zijn oudere ja. mensen die je meekrijgt. Ja, dat is natuurlijk ook zo. ja. En, maar je hebt uh, wel aardig wat mensen nog wel. Jawel, in ieder geval die jawel, laatste ja, paar ja. jaren nog wat, wat leuke zeker wel. momenten gegeven. Ja, ja. Zeker. Ja. Dan ga ik even naar Sabine. Ja, jullie zijn erbij betrokken hè, als Stichting de Gouden Dagen. Jullie klopt. ondersteunen dit, dit Gouden Stratenplan. Uh, en een recente gesprek gehad bij het ministerie van VWS. Ja, klopt. Ja. Ja, Gouden Dagen is een uh, goed doel voor ouderen. Dus uh, onze missie is de bestrijding van eenzaamheid. Daarom uh, is het Gouden Stratenplan voor ons zo belangrijk. Want het is een hele mooie manier om dicht bij mensen te komen. Uh, en bij het ministerie hebben we natuurlijk nu een nieuwe minister... die uh, ook heel graag de eenzaamheid in Nederland uh, bij ouderen wil bestrijden. En omdat wij er zo druk mee bezig zijn... en ook best wel met interventies bezig zijn waarvan we zien dat die werken... vinden we het dus heel belangrijk om daarover in gesprek te gaan. Ja. Uh, Waarom hebben zij zo specifiek zoveel interesse dan? Bijvoorbeeld in dat Gouden Stratenplan. Nou, als je kijkt naar uh, de bestrijding van eenzaamheid. Wat werkt daar nu in? Dat, er worden best wel veel dingen bedacht voor ouderen. Um, maar niet alles werkt uh, tot dusver. En, en bij het Gouden Stratenplan zie je bijvoorbeeld uh, dat het heel erg lokaal is. Uh, dus mensen kennen elkaar van gezicht, niet van naam. Maar dat zei Ria net ook al. En, uh, maar doordat je elkaar ziet en toch wel van gezicht kent... is het gewoon veel makkelijker om dat gesprek aan te gaan. En het is ook veel makkelijker om iemand uiteindelijk over te halen... en toch een keer langs te gaan of te betrekken bij activiteiten. Dus heel lokaal actief zijn is super belangrijk als je eenzaamheid tegen wil gaan. Want dan voelen mensen zich pas echt gezien door een ander. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk om niet zomaar tegen mensen te zeggen van nou ga dit ga meedoen aan de bingo of ga sporten. Maar vooral ook te vragen: wat zou u zelf nou een keer leuk vinden doen? Misschien kunt u wel heel goed zingen. Of misschien vindt u het wel heel le leuk om uh, nou, naar FC Utrecht te gaan. Ja, dus... want dat, dat, uh, dat vertelde Co eerder in onze uitzending. We zaten net uh, bij u in de woonkamer. Inmiddels bent u met me meegegaan naar de bus. U bent inderdaad naar FC Utrecht gegaan. Dankzij het Gouden Stratenplan. Maar wat waren andere activiteiten die jullie hebben gedaan de afgelopen tijd samen? Nou, het was zo... Uh... Net wat ik zeg, omdat Mickey die uh, promoot dan wel. En Mickey we... is ook een vrijwilliger trouwens. Die zat ook eerder bij ons in de uitzending, maar die moest nu door. Ja, ja. maar dan is het wel uh, belangrijk. Ik bedoel, uh, ja, die waarschuwt je altijd wanneer er iets te doen is. Wat zegt ze dan? Wat voor een activiteit? Nou ja, dat er een, uh, een feestavondje is op uh, wat voor gebied dan ook. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat uh, doet ze heel goed. Probeert ze toch bij te trekken. Eh, net zo goed voor mij was het hoofdzakelijk dan net naar FC Utrecht. En uh, ja, dat is toch ook al belangrijk. Mm -hmm. He, ik bedoel... Uh, het gaat... Je moet zes trapjes op. En ik ben moeilijk ter been. Ja. Dus uh, dat scheelt dus een hele nodig. hoop. Ja. ja, En dat jullie samen... Kijk even naar uw vrouw naast ja. u, Thea. Dat jullie samen ook iets kunnen doen, hè, Thea. Ja. Ja. ja, ja. dat is ook heel belangrijk. Ja. ja. Want inderdaad, FC Utrecht... horen we dan voorbij komen. feest dus, Wordt word er nog gedanst? Nee. Nou, ik niet, jou wel. Ja, ik denk niet. Ik Gaat u wel kijken welezen. hoe uw vrouw aan het dansen is? Ik pak er nog wel eens eentje bij, toch? Vind ik wel leuk. <hij <hij <hij> <hijen> Heel goed. Goed. Ja, dans, ga. ik dans graag. Vind het leuk. Ja. Maar jammer genoeg kan code dat niet meer. Nee. Dus ja. Maar zijn jullie toch wel ja. samen op zo'n zo avondje is het uit? toch, ja. Ja. Ja. Sabine, wat kan het ministerie daar dan verder nog in betekenen? Want de kracht zit hem juist in dat lokale. Haal je dat dan niet weg als je het in één keer... vanuit Den Haag allemaal gaat organiseren? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om... Um, om heel lokaal dus actief te zijn en dingen te organiseren. Maar niet iedereen moet elke keer het wiel opnieuw uit blijven vinden. Dat is natuurlijk wat je wel vaak ziet op plekken. Uh, dus dat Gouden stratenplan wat hier in Utrecht zo goed werkt... dat kan natuurlijk heel goed werken op veel meer plekken in Nederland. Het is, het is gewoon een vorm van sociale controle... waarin je mensen echt een rol geeft om op bezoek te gaan... mensen wil activeren tot vrijwilligerswerk. En waarom zou je dat alleen in Utrecht doen? En die, die verbindende rol of die regierol... kan zo'n ministerie heel erg spelen om... Mm. Om juist die goede initiatieven te delen. En ja, gewoon... zoek te gaan naar, naar goede vrijwilligers dan eigenlijk ja. in, de, in de buurt. Waar, waar, waar moet een goede vrijwilliger aan voldoen, Ria? Nou, veel incasseringsvermogen. Want je krijgt nog wel eens wat naar je hoofd. Wat dan? Nou, ze kunnen ook wel heel, heel uitvallen tegen je hoor. Jazeker. Ja, dus ook vervelende ervaringen. Ja, zeker. En, en wordt u daarvoor getraind? Nee, of vaart je ja, dan niet. gewoon op je eigen ervaring? Nou, we hebben wel trainingen gehad, hoor. Van, uh, van Transwijk dan, hè? Ja. Dus maar je... goed, daar moet je tegen maar kunnen als precies. vrijwilliger. Precies. Ja, ja Maar goed, De... dat gaat jullie goed af. Riet Kenelijk en wel, Anders stop je ermee. Ja. En Riet? Wat, wat, wat, waar moet een vrijwilliger aan voldoen? Eh... Uh... Ja, we moeten vrijwilliger aan de iemand Je moet vriendelijk voor de mensen blijven. Hm. ondanks als ze tegen jou tekeer gaan of uitschelden. Waar je ook vaak hoort. Dan uh, moet je het doen. Want wij hebben een keer in het tuincentrum gelopen. Ja. En, daar, uh, en jij ze, begint al te lachen. Ja, ja ah. ze liep achter een uh, rollator. Die mevrouw die is heel agressief. En wij hadden dus van Mickey uh, lekkere broodjes meegekregen, ja. Gezond. En toen? Voor, voor de vrijwilligers. En ja. zij had een ander bolletje. En dat zag ze. En ze roept zo de brood naar me toe. Ik zeg maar dat flik je niet meer, hè? dat is de laatste keer. Ik zei, maar je had anders, nooit meer mee. En toen was het uh, over. goed afgelopen. Ja. Oké, okay. maar nou. nou, ik, ik wil nog heel veel langer met jullie doorpraten over het Gouden Stratenplan. Ah ja, dat zijn, dat maar jullie moeten die... naar het koor. Jullie gaan vanavond zingen. Ja, met jou, met jou. Ja, wat zingen jullie? We zingen van alles Nederlandstalig, Engelsstalig. Uh, alles 6. komt voorbij. Alles. Dank jullie wel ja. allemaal. En succes met ja. het Gouden Stratenplan. Ja, je ook bedankt. Dank je wel. Mooi, dat soort plannen en initiatieven. Straks, na vijf, nieuwe bombardementen in Oost-Kruta. Wat is het staakt het vuren waard? Live sport op NTO Radio 1. maken! Oh. Oh. De halve finales van de KNVB-beker. moet de voorzet komen, er is ruimte voor Filena aan te schieten. AZ Twente en later op de avond Feyenoord Willem II. Wat een avond, wat een wedstrijd. Je hoort het hier en nergens anders. Vriendenbal over de muur in de goal, het is 3-0. Bekervoetbal. Wat gebeurt hier in Vledesnaam? Live sport op NPO Radio 1. Woensdagavond vanaf half zeven. Het nieuws van alle kanten.